Het gespikkelde kippenij. Heel lang geleden leefde er in Egypte een heel arme man en vrouw. Ze woonden vlakbij een stad in een oude omgekeerde houten kar. De man heette Rashid en zijn vrouw heette Fatima. Ze waren zo arm dat Rashid elke dag bedelig in hun brood. Op een hete dag in de zomer liep Rashid langs de weg terug naar huis. Hij had die dag van niemand wat gekregen. Opeens zag hij in het gras langs de kant van de weg een bruin gespikkeld ei liggen. Rashid raapte het ei op en holde naar Fatima. Kijk vrouw, riep hij opgewonden, ik ga proberen dit ei uit te broeden. Dan hebben we een eigen kip. Zijn vrouw was zo blij dat ze riep, dan hebben we iedere dag een vers ei... Dan hebben we zo tien eieren, riep Rachid. En een paar daarvan broeden we weer uit. Zo kunnen we elke week gebraden kip eten en de andere kippen verkopen we op de markt. Dan hebben we genoeg geld om een koe te kopen, riep Fatima. En dan kunnen we melk verkopen en van dat geld een stier kopen en dan krijgt de koe kalveren. Over een jaar ben ik de rijkste veeboer van Egypte, riep Rachid. Alle kooplieden zullen koeien van me kopen en kippen en eieren. Fatima keek verbaasd naar het ei en vroeg. Denk je dat we zo rijk zullen zijn dat ik een nieuwe jurk kan kopen? Eén jurk, lachte Rashid. Je zult wel duizend nieuwe jurken kunnen kopen. En we kopen een auto en daar rijden we niet in, nee, die laten we dragen door een heleboel bedienden. En ik laat een paleis met wel duizend kamers bouwen. Waarom hebben we duizend kamers nodig? vroeg Fatima. Voor de bedienden natuurlijk, zei Rashid. Die moeten toch bij ons wonen? En voor de dansmeisjes. Ik wil heel veel dansmeisjes die elke avond voor me dansen. En ze moeten mooi en jong zijn, want als ik oud ben, wil ik goed verzorgd worden. Ik zie het al helemaal voor me. Au, wat doe je nu, Fatima? Fatima had het bruin gespikkelde ei op het hoofd van haar man kapot gegooid. De eierdooier stroomde langs zijn gezicht naar beneden en er zaten allemaal stukjes schil in zijn haren. Dat zal je leren, riep ze. Dansmeisjes, mooie jonge vrouwen. Fatima was heel erg boos. Ze ging onder de kar zitten en sprak de rest van de dag niet meer met haar man. En Rashid schaamde zich diep dat hij zo dom en hebberig was geweest.